tot een geweldig boek waar Allah subhanahu wa ta'ala zijn barakaat, zijn zegeningen en zijn kabul inshallah acceptatie heeft doen laten neerdalen in het wereldse en dit boek wordt ook wel de drie fundamenten genoemd en het is het boek en een boek waar spreekt over de drie Fundamenten welke elke moslim in zijn leven dient te beheersen en te kennen. En dat is het kennen van zijn heer, het kennen van zijn profeet en het kennen van zijn religie met de bewijzen. Vorige week hebben we het een en ander verteld als in Inloop en aanloop. De inleiding, daar zitten we nog in. En de laatste woorden waar we zijn gebleven is dat het verplicht is voor ons allen bepaalde zaken te kennen. Dat is ook tevens de eerste boodschap, eerste advies. We zullen er drie tegenkomen. En dit is het eerste advies dat hij zegt: het is verplicht voor ons allen kennis te hebben omtrent de volgende zaken. Hier waren we gebleven. Maar voordat ik verder ga en hierop wil ik graag jullie aandacht kijken wie en wat heeft herhaald. Want dat hadden we afgesproken, dat elke les herhaald wordt. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... Het kennis en kennis hebben en verkrijgen is door middel van memorisatie, door middel van herhalen, door middel van onderwijzen. Dus als het goed is, heeft iedereen, degene die vorige week aanwezig waren, dit ook gedaan. Wie kan mij het aantal profijten uit de vorige les noemen? Waar hadden we het over? aantal profijten, vijf en dan gaan we verder. Gewoon iets wat jou nog bijstaat. Jij was er niet, maar ja. je mag meedoen. Het besmellen. Wat zeiden we over is het besmellen? Dat het dat gewoon ook aangeeft en zo. is. Dus wij hadden verschillende moaten. We hebben verschillende plekken opgenoemd waar el besmela wordt toegepast en waar Al-Besmela wordt geciteerd en genoemd. Wat nog meer? Nog vier. Volgens mij de Het De taagberg. Ja, en yani, Hoe spreek jij de to mensen toe? Op welke manier spreek jij de mensen toe? Op welke manier nodig jij de mensen uit? Naam. De vier verplichte zaken die wij zo meteen gaan opnoemen. Klopt. Wat hadden we nog meer genoemd? Dat je de doet voor jou. Ook dat hij uh, buiten het feit dat hij jou wilt onderwijzen en jouw kennis wilt vergroten, wilt hij dat ook doen door middel van een dua. En dat is een van de uh, beste manieren. ...in uh, het taaleem en tidris, in het onderwijzen. Dat je, zoals ook de profeet, sallallahu alayhi wa sallam... ...dit te zien is in zijn handelen en zijn doen... ...dat hij tegen de persoon zei, Abu Bakra. Toen hij tijdens het gebed in de record staand de record deed... ...en vervolgens liep hij, wat zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, tegen hem... Hirsa. Mogen Allah jouw gretigheid doen vermeerderen. Maar daarna zei hij. Wala ta en doe dat niet meer. Of te herhaal dit niet. Maar hij deed du'a voor hem. Hij onderwees hem. En hij deed ook du'a voor hem. Type, nog eentje, dan gaan we verder. <coughs> nee, nee, maar iemand anders. Ja, anders. Ja, dat is een woord wat aanduidt, wat uh, jou wilt vertellen, dat iets belangrijks gaat komen. En daar hebben we verschillende versen uit de Koran geciteerd. Hij zegt, het eerste wat wij... Hij zegt, het eerste wat verplicht is voor ons allen... Een verplichting in de islam wordt gezien, wanneer je het niet doet, dan kan Allah jou ervoor straffen. En wanneer je het doet, dan word je ervoor beloond. <muchthu> degene die deze verplichting nakomt, die wordt beloond. En degene die het niet nakomt, Joaqab <muchthu> teri Degene die het niet doet, die wordt met de wil van Allah. Als hij hem wilt, straft hij. Als hij wil, straft hij hem niet. Yajibu alayna. Allen. Voor de kleine, voor de grote, voor de vrouw, voor de man. yajibu alayna. Het is verplicht voor ons allen. En een bevel in de islam wordt gezien als iets wat nagekomen moet worden. Dat maakt dus het verschil wanneer iets verplicht is. Wanneer iemand tegen je zegt van... Het is aangeraden. Is niet hetzelfde als iemand tegen jou zegt. Het is verplicht. Dus hij gebruikt deze woorden om aan te duiden... ...datgene wat ik jullie wil meegeven... ...zijn verplichte zaken waar elke moslim over dient te weten. Hij zegt al-Oula. Eerste zaak is dat je kennis moet hebben. Kennis. We horen het vaak. We moeten kennis opdoen. We moeten kennis vergaren. Hij heeft veel kennis. Hij heeft daar gestudeerd. Hij heeft veel kennis. Toch? Dat horen we vaak deze termen. Maar wat is kennis? Ma'rifatul huda bidalilihi. Het kennen van de leiding met haar bewijzen. Het kennen van de islam met haar bewijzen. De onderscheid die wordt gemaakt tussen al haq en al batil tussen de waarheid en de valsheid wordt met wat als maatstaf genomen met de kennis wat is verplicht en hoe ver dient een moslim kennis te zoeken de grote imam imam Ahmed die in de eerste tijdperk van de islam leefde, vertelt ons an min al we moeten kennis zoeken. Maar wat zijn de minimale voorwaarden of grenzen. Wat een moslim aan kennis moet hebben. De uloom. De verschillende soorten kennis. Die aanwezig is, is groot. Maar wat is datgene wat wij moeten kennen. Hij zegt. De kennis wordt gezocht. De grens. Totdat hij zijn religie staande heeft. Totdat hij zijn religie staande heeft. Toen hij werd gevraagd. Wat bedoel je met staande? Hij zei. Alladhi la jahluhu. Waar de moslim. Geen. Waar de moslim niet onwetend in mag zijn. Salatuhu wa siyamuhu wa nahwudalik. Zijn gebed, zijn vaste enzovoort. Dat is datgene, de grens. Welke minimaal bij de moslim aanwezig moet zijn. En zoals jullie zien. keerde terug naar dat vorige wat we hebben uitgelegd. Is dat het terugkeert naar de zuilen van de islam. En naar de... ...fundamenten van het geloof. Dat is in het algemeen. Dus dit wordt ook wel... ...al wajib al aini genoemd. De kennis die verplicht is... ...voor elk individu. Kennis hebben over het gebed. Als we, hebben, als we het hebben over kennis... ...hebben over het gebed... ...dan dien je de voorwaarden te kennen... De zuilen van het gebed. Datgene, datgene wat jouw gebed niet doet. Datgene wat aanbevolen is in het gebed. Datgene wat afkeurenswaardig is in het gebed. En ga zo voort. De verplichte gebeden en de vrijwillige gebeden. Onderscheid kennen tussen die. Als we het hebben over de kennis over zaket. De belasting die men geeft... Aan acht groepen, categorieën, die staan vermeld in de Koran. Dat je weet hoeveel elke dient gegeven te worden, categorieën. Je hebt, de, je hebt degene die leningen hebben, je hebt degene die arm zijn, je hebt enzovoort. Over het vaste, wat maakt mijn vaste ongeldig? Wat zijn de voorwaarden van het vaste, Enzovoort. Dat is waar elke moslim kennis over dient te hebben. En wij gaan dat later ook nog wat meer uitgebreid uitleggen. Maar wat het verschil moet zijn, is tussen wat elk individu als moslim moet hebben aan kennis, en datgene wat verplicht is voor een deel of een groep van de moslims. Waarom is dit handig om te weten? Precies wat we vorige keer zeiden. Op het moment dat jij weet wat verplicht voor jou is, dan ga jij dat naleven en dan ga je je daarmee bezighouden met die kennis. Op internet heb je verschillende soorten websites, toch? Die spreken over kennis. Sommige zijn, als we het hebben over betrouwbaarheid, dan moet er natuurlijk iets betrouwbaar zijn. Op het moment dat het betrouwbaar is, dan zeggen we: we geven dit als voorbeeld: zijn verschillende websites, zijn verschillende boeken, zijn verschillende er zijn verschillende audio's, video's. Maar welke kennis is voor jou verplicht? Dit is heel belangrijk voor jou als moslim zijnde. Dat je weet waar jij kennis over moet hebben... ...en waar jij kennis over niet verplicht bent om te hebben. En dat is dus die fart kivaya. Wat verplicht is voor een groep onder de mensen. Zoals erfrecht. Dient die elke moslim kennis te hebben over erfrecht? Eerst Nee. Dient elke moslim te weten hoe hij een doden was? Nee, dient elke moslim te weten hoe hij moet handelen? Maar op het moment dat jij wel gaat handelen, dan moet je er wel kennis over hebben. Dat is wat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zegt. Het zoeken naar kennis is verplicht voor elke moslim op het moment dat jij ermee gaat bezighouden, dan moet je daar wel kennis over hebben. Dus dit zijn twee makkelijke formules, welke wij inshallah later nog kunnen toelichten. Als het gaat om kennis en het zoeken naar kennis en het belang van kennis zoeken, oftewel de beweegredenen, de motieven. De asweb. Waarom zoeken wij kennis? Waarom is het belangrijk om kennis te zoeken? Wie heeft het antwoord? Onder andere voor jouzelf hoe je je Heer moet aanbidden. Want daarom zeggen ze ook... Degene die Allah aanbidt zonder kennis... En degene die Allah aanbiedt met kennis, hun zijn niet hetzelfde. Waarom niet? Omdat die ander zeg maar weet waar die en niet. Omdat hij iets misschien kan toevoegen aan het geloof of iets doen, terwijl dat niet in de leiding is van de Profeet Mohammed. Dus hij doet wel iets uit een goede intentie, maar het is niet in combinatie met de kennis. Ook onder andere de redenen waarom de persoon kennis moet zoeken omdat Allah dit jou opdracht. Noteer deze. Waarom moeten wij kennis zoeken? Het nakomen van het gebod van Allah. Want hij is degene die ons beveelt om kennis te zoeken. Wat is het bewijs? Wat is het bewijs hiervoor? De bewijzen... ...zitten in het vers waarin Allah Ta'ala zegt... ...fa'lam... Fa ...annehu la ilaha illallah... ...weet... ...hebt kennis... ...dat er niets of niemand... ...het recht heeft om beter te worden naast... ...Allah. En deze fa'lam... Fa ...wat we vorige keer ook hadden benoemd... ...duidt op een bevel. Oftewel Allah... ...beveelt ons... ...om kennis te zoeken. Wanneer jij kennis gaat zoeken is dit een aanbidding omdat een aanbieding wat inhoudt, al datgene nakomen wat Allah ons beveelt. Daarom houdt Allah ook van de geleerden. Omdat zij, hoe meer zij kennis hebben over Allah, des te dichter bij zij hem zijn. Allah Ta'ala zegt, Inna ma yaqshallah min ibadihi al ulama Waarlijk de meesten die Allah vrezen zijn, geleerden. Waarom? Kullama kanal insanu a'lama billahi minhu Hoe meer de <tot> persoon Allah kent en kennis over hem heeft, te dus meer hij hem gaat vrezen. Ook de reden waarom wij kennis zoeken, is dat we op deze manier de sharia beschermen. De religie van Allah wordt beschermd. Stel je voor dat geen één moslim, of geen enkele moslim, beter voor woord, kennis zou zoeken. Onze generatie. Wat gebeurt er met de volgende generatie? Onwetend, onwetend. Niet alleen dat. De dien is vervallen. Niet alleen onwetendheid. De dien is vervallen. Waarom? Omdat de mensen dan niet kennis zullen hebben over hun Heer, over de profeet, over het geloof. De waarheid zal niet worden onderscheiden van de valsheid. De betrouwbaarheid, waar zit de betrouwbaarheid in? De Koran en de Sunnah, volgens het begrip van de vrome voorgang, zal vergaan. Dus op deze manier beschermen wij zijn Dien. En kijk maar... ...heel veel goede voorbeelden... ...de voorgaande generaties. Om dit beter te schetsen... ...geef ik een makkelijk voorbeeld. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, ...in zijn tijd... ...kreeg hij de openbaring. Toch? De sahaba... ...de metgezellen... ...die deden wat? Ze ilm. Zij onthouden zijn kennis... Abu Huraira Aisha Abdullah ibn Umar Ali ibn Abi Talib Dat zijn Enes bin Malik Dat zijn de sahaba die heel veel ahadith van de profeet Memoriseerden Herhaalden Opschreven Na het overlijden van de profeet Stel je voor dat de sahaba niet dit deden En niet alleen dat Maar vanaf Het is een ketting ...die vanaf de tijd van de profeet... ...tot de dag van vandaag... ...hebben zij elkaar opgevolgd. Hoeveel hebben zij afgereisd... ...dat deze boeken uiteindelijk... ...bij ons zijn gekomen? De boeken van imam al-Bukhari... ...de ahadith, die spreken over de profeet. De andere ahadith van de profeet... ...die imam Malik, rahim heeft bewaard. Imam Ahmed, enzovoort. Heel duidelijk is dit... ...terug te zien... ...als een levende voorbeeld... ...hoe ze het noemen... Ook een derde is dat wij de religie niet alleen staande houden en beschermen, maar ook beschermen tegen alle valsheden. Op het moment dat jij kennis zoekt en jij zoekt kennis, dan ben jij bewapend voor alle slechtheden die van buiten afkomen. Mensen die iets in het geloof willen stoppen wat niet van het geloof is. Als jij de kennis niet zoekt en een derde persoon die komt... En hij heeft een mooi gewaad en hij heeft een mooi mutsje. Hij zegt, kom, ik zal jullie leren. Als deze persoon niet betrouwbaar is, dan gooit hij al de billa gif. En dan ontstaan er groepen en groeperingen en takken en vertakkingen enzovoort. Wat ook vroeger zich heeft afgespeeld. Mensen die van buiten afkomen, die huigelaars waren, die kwamen met bepaalde dingen in het geloof... waardoor wat? Zij probeerden... onheil te stichten. Dus wanneer wij kennis gaan zoeken... dan kunnen wij... allemaal ervoor zorgen... dat niets... van dwaling ons binnen... sluipt. En denk maar aan... de voorbeelden die wij ook net hadden genoemd... Ibn Theimia. De naam hoor je vaker. Hoe vaak heeft hij door zijn boeken, 800 nog wat boeken... de dien beschermt. Tegen valsheden. Imam Ahmed, toen ze tegen zeiden... de Koran is geschapen. Hij heeft zijn strijd geleverd. De boeken en de kennis gedeeld... zodat dat niet binnen kon sluipen, enzovoort. Ook de vierde zaak waarom wij kennis zoeken opdat wij de religie van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa kunnen volgen en zijn leiding kunnen volgen. Want jij kan de sharia van de profeet niet volgen totdat jij waar kennis over kennis beschikt. Dit zijn een van de redenen waarom wij dus kennis zoeken. Welke middelen hebben wij nodig tijdens onze weg, die wij bewandelen in het zoeken en naar het zoeken van kennis? Kunnen we allemaal kennis doen, opdoen, zo leeg? Of zijn er bepaalde dingen waar wij mee rekening moeten houden, oftewel wat wij met ons dienen te hebben indien wij kennis willen zoeken? De eerste en de belangrijkste is wat? Drijf hier el Zuiverheid. Wanneer jij kennis zoekt vanwege deze redenen, omdat jij iklaas hebt, zuiverheid, dan zal Allah Ta'ala jou succes daarin geven in het zoeken naar kennis. Daarom kwam de profeet sallallahu alaihi wa sallam, of Abu Huraira, die kwam naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam, en hij zei, Ja, Rasool Allah, Men as'adu nasi bi shafa'atika Abu Huraira, die kwam naar de profeet, en hij zei, Wie zijn degene, die op de dag des oordeels, van jouw zeggenschap, en jouw bemiddelen, zullen voorzien worden? Wie zijn die mensen? Wat antwoordde de Profeet hem? Wie kent de hadith? Jullie willen ook de shafaat van de Profeet op de dag des oordeels, toch? Wat antwoordde de Profeet? Wij willen de shafaat van de Profeet. Wat antwoordde de Profeet hem? Niemand. Man asadun nasi bi shafaatika yawm al qiyamah, ya Rasulallah. Voor wie zal jij het bemiddelen op de dag des oordeels? Wie heeft de, het meeste recht op? Wat antwoordde de profeet hem? Niemand. Mekale <hatte> La ilaha illallah, khalisan min qalbi. Degene die La ilaha illallah in zijn leven beleidde. Erin geloofde. De voorwaarden nakwam. En hij het zuivere intentie. Dus hier laten we zien. Het belang van. Het hebben van. Je kunt het zien als instrument. Deze vier beweegredenen. We hebben gehoord motieven waarom we kennis moeten zoeken. Maar deze dingen met jou te hebben. Het drijfveer. Grootste. Is zuiverheid. Maar die is, het, die is heel moeilijk. Wanneer wij kennis zoeken, zullen jullie merken dat het moeilijkste is om wat? Dit te verwezenlijken. Mensen willen aanzien, mensen willen populariteit. Mensen willen shogera. Mensen willen gezien worden. Mensen willen dat hun naam in de kranten komt. Mensen willen dat hij op YouTube komt, Twitter, weet ik veel wat allemaal die uh, media uh, voorzieningen. Is dat in glas? Is dat zuiverheid? Dat je kennis zoekt om beroemd te worden? Dat je kennis zoekt opdat men jou zal loven? Is dat een goede reden? Daarom verbaas je niet dat veel geleerden zeiden: voorwaar het moeilijkste waar ik mee struggelde en waarmee ik moeite had, is dat mijn intentie zuiver is. Waarom is het moeilijk om zuiver intentie te hebben? Omdat je kennis zoekt die gaat over de allergrootste. Voor Allah ta'ala. De kennis die jij zoekt is niet zomaar kennis. Kennis uitleggen hoe dit glas door moleculen enzovoorts. Dat is iets wat doen je. Maar je spreekt over Allah. En een van de grootste zonden is dat je spreekt over Allah zonder kennis. Wa'an ta'kulu ala Allah, la ta'alamun. En dat je spreekt over Allah zonder kennis te hebben. En dat is ook dat de profeet sallallahu alayhi wa zei. Waarom, we, waarom staan we heel veel stil bij deze zaak? We konden ook gewoon zeggen, zoeken naar kennis en we gaan door. Omdat we vandaag zien dat er vele mensen die zich toeschrijven aan de islam... Kennis ook zoeken, maar kennis op de niet op de juiste wijze zoeken. En dat wij gewaarschuwd zijn en een gewaarschuwde mens stelt voor twee: dat wij niet die fouten maken die zij hebben begaan. Dat met een mutje en een gewaad op Instagram en al die uh, propagandamiddeltjes, je laat zien van. Ik ben degene die spreekt over de islam. Geef mij likes, geef mij kijkers. Dat is gaande. En het is absurd dat iedereen opeens kennis heeft. Het is absurd dat iedereen mag uitnodigen. Het is absurd dat iedereen over Allah mag praten. Zoals een dwalende die ik zag op internet. Hij zei, iedereen mag over Allah praten. Iedereen. Je hoeft niet eens na te denken, je kan gewoon praten. Als hij bij deze lezing aanwezig was. En op de hoogte was van deze nasus, Van de ahadith en van de ayat, Zou hij anders piepen? Hopen van wel. Maar ze hebben de kennis niet. Ze zoeken niet naar de juiste manier om kennis te zoeken. Dat is dat de profeet sallallahu Alaihi wa sallam, zei wat we net zeiden. Men ta'allama ilman. Mimma yubtega bihi wajhu Allah La yata'allamuhu illa li yusiebe bihi aradham min ad dunya A'udhu billah Lam yajid arfal jannati yawmal qiyama Een andere riech Degene die de kennis di zoekt De kennis welke eigenlijk jouw dichter bij Allah's aangezicht moet komen Dus die kennis, islamitische kennis die je niet zoekt behalve om een aanstaande positie in de dunja huh? veel kijkers, veel views, veel likes veel dit, veel dat Op de, dat hij wordt geloofd dat hij zeggenschap heeft dat hij status heeft gekregen bij de mensen hij zal niet de, de geur of de de plek, de, de, de, de kamer van het jannah zien op de dag des oordeels. Is dit niet een duidelijke waarschuwing van de profeet, die tegen jou zegt, wanneer je kennis zoekt, laat het dan niet zijn dat je kennis zoekt om deze reden. En daarom zeggen ze ook, De gelukkige is degene die vermaand en gewaarschuwd wordt door een ander En ook wat belangrijk is, wat een persoon moet hebben wanneer hij kennis zoekt, taqwa. Het taqwa, Godsvrees. En deze Godsvrees, is zoals Allah Ta'ala zei, وَلَقَدْ utul الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ wa en أَنِتَّقُوا اللَّهِ Voorwaar, wij hebben degene voor jullie. De lieden van het schrift. Joden en christenen, gewaarschuwd, vermaand, zeggende hen, openbarende hen, vreest Allah, ittaqullah. Wanneer jij deze hebt als bewapening, dan zal jouw kennis volledig omwille van hem zijn. Want met deze takwa zal je de liefde voor Allah Ta'ala krijgen. En wanneer je de liefde hebt voor Allah en de profeet, dan zal jouw kennis, jouw pad in kennis doen vermeerderen. En zal jouw weg recht zijn. Zal jouw weg correct zijn. <coughs> Imam ibn Qayyim beschrijft het belang van, het, van de liefde hebben. Hij zegt. Elke beweging die de mens zet. Die zijn. Berustend. En, en bebouwend. Op de liefde. En wanneer jij deze liefde hebt voor Allah en de profeet. Dan zal wat? Jouw eerlijkheid aanwezig zijn. En zal jij. Degene zijn. Die Allah tevreden wil stellen. Want degene. Van wie je houdt. Jij ja, houdt er van hem om wat? Hem tevreden te stellen. Dus dan zal jij niet worden binnengesluipt met die slechte intenties bij het zoeken van kennis. En zo ook met de liefde voor de profeet. Want wanneer iemand liefde heeft voor de profeet, dan zal hij zijn religie uiterste op beste wijze te kennen. Zahiran wa Innerlijk en uiterlijk. Dus dit zijn bepaalde dingen die men moet hebben wanneer hij kennis zoekt. Het zoeken naar kennis behoort... Dat ze, we hebben net bepaalde codes, gedragscodes genoemd. Nu zullen we bepaalde gunsten opnoemen. Waarom is het belangrijk dat wij de fada'il, de gunsten, kennen van alle zaken... Dan heb jij shock. Dan verlang je ernaar. Wanneer je weet dat de beloning zo groot is, dan zal je inspannen om wat. Dit ook, want het is niet makkelijk. Het is niet een pad die heel makkelijk is om in te slaan. Het is een pad die lang duurt. En wij zullen straks zien dat wij allemaal met deze regels kennis kunnen zoeken. Maar wat zijn de gunsten van het zoeken naar kennis? Die zijn er veel. Onder andere dat Imam Zuhri ta zei: ta'ala zei: al-ilm. Voorwaar, Allah wordt niet met iets beters aanbeden dan met kennis. Dan met kennis. De beste onder de vrijwillige daden na de verplichte daden is wat? Het zoeken, Het zoeken naar kennis. Zo zie je dus dat de sahaba radiyallahu anhum dit begrepen. En onder hun die zeiden, voorwaar. Het opdoen van kennis is beter dan de hele nacht bidden. Het opdoen en leren van één hadith is beter dan zoveel en zoveel aanbiedingen. Waarom? Omdat zij begrepen dat dit de weg is die naar Allah ta'ala leidt. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt Men sallaka tariqan yeltemiso fieh ilma Sahal allahu bihi tariqan ila al-jannah." Voorwaar Degene die een in pad inslaat naar kennis Allah vermakkelijk voor hem Het pad naar het paradijs Deze kennis die jij hebt Die leidt jou Naar Jannah en het paradijs Hoe meer kennis jij hebt des te meer jij geleid bent En dichter bij het paradijs bent Hoe minder En meer Minder kennis, hoe meer onwetend jij bent over jouw religie, des te meer jij ver bent van het paradijs. En ook zegt Imam Malik en Abu Hanifa, rahimahum Allah Ta'ala, al-ilmu wa Dus wat we net zeiden, het beste wat komt aan vrijwillige daden is dat de persoon kennis zoekt en anderen onderwijst. Imam Ahmed wa was gevonden dat hij zei: "Al-ilm Voorwaar, het zoeken van kennis niets is superieurer als het zoeken naar kennis. Maar dan benadrukt hij ook daarna in sahhat an Als de niya correct is, dus onder de daden, de vrijwillige, behoort het zoeken naar kennis een van de beste daden. De verplichte gebeden, de verplichte zaken, die kennen we. Nadat, wanneer je deze beheerst, dan is het beter voor jou. En meer waardevol dat je kennis zoekt, dan dat jij bijvoorbeeld vrijwillige almozen gaat geven, of vrijwillige vasten. Wat is beter? Het zoeken naar kennis. Wat zijn de gevaren wanneer wij niet, of wanneer er geen kennis wordt gezocht? Wanneer er niet kennis wordt gezocht, dan zorgt dit voor grote ravage. Kijk maar in veel huizen. Kijk maar bij veel gezinnen. Kijk maar bij veel families. Ruzies onder elkaar. Gevechten onder elkaar. Gescheld onder elkaar. De verschillende stammen die elkaar uitroeien. Waarom? Omdat de kennis niet aanwezig is. En dit is een klein voorbeeld... Maar kijk naar de grote voorbeelden hoeveel innovaties en afgoderij binnen is geslijpt doordat de kennis gebrekkig was. Is dit niet zo of zit ik dingen te verdienen? Zeker. Hoeveel mensen zijn afgereisd naar verschillende landen daar onder het mom van, ik wil sterven omwille van Allah. Ik wil martelaarschap omwille van Allah. Is dit niet het geval? Als deze mensen waren... Als deze mensen op de hoogte waren van deze nasus, De Koran en de Sunna die dit voorschrijven... Dan hadden ze dat niet gedaan. Wat zegt... Imam al-Bukhari die overlevert een hadith... Van Uthman radiyallahu anhum. Hier zit de grote lering. Hij zegt... Uthman... Voorwaar ik heb de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, zo, zien, zo gezien hoe hij de, de, de wudu, de kleine wassing heeft verricht. En hij deed dit na. Drie keer hoofd, drie keer handen, drie keer uh, tot, tot elleboog. In ieder geval dat is een hadith. Vervolgens zei hij, degene die dit, op deze manier de wudu doet, en twee rakaat bidt. Heeft de beloning van zoveel en zoveel. Zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. Wat leren wij uit deze hadith? Eerst de regelgeving, vervolgens de fada'il. Uthman, die zei niet gelijk, de beloning is zoveel en zoveel. Wat je nu hoort: 72 harul 1. Je krijgt beloning van jannetul wal art. Toch? beloning, heel grote beloning. De beloning wordt alleen maar ingewakkerd van je, We willen allemaal de beloning. Maar op welke manier moeten we de beloning verkrijgen? De hukum, de regelgeving kennen. En dat is in deze hadith duidelijk te zien. Hij omschreef eerst de regelgeving, hoe je de voldoening moet doen. Vervolgens zei hij dit is de beloning. Imam Ibn al-Qayyim vermeldt de ravage en de consequenties wanneer kennis niet wordt gezocht. Dit zijn een paar voorbeelden die wij hebben genoemd. Maar hij gaat verder. Hij zegt, Fama al alami illa biljahel, illa bil ilm. Imam Ibn al-Qayyim zegt, Voorwaar, de wereld gaat niet ten onder, behalve wat als de jahel, als de onwetendheid aanwezig is. En deze wordt niet beter. De wereld wordt niet beter en zijn zaken, behalve wanneer de kennis terugkomt. beledin Hij zegt wanneer de kennis schoonschijnend en veel is in een bepaald land. Veel. Hij is in volle toer aanwezig. Dan zal de verzijde de slechtheden, zullen ze minder worden in dat land in dat gebied. Het lijkt alsof deze persoon hier aanwezig is. De kennis waar hij nu over praat, is alsof hij hier aanwezig is. Kijk wat voor eenme. Ze volgden de Koran en de Sunnah op de juiste pad. Daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala hun amal, hun daad, geaccepteerd. Volgt hun leiding dus. Hij zegt, dat wanneer de ilm, de kennis ontbreekt... ...dan zal er ravage en destruction enzovoort zijn. Dus degene die verschillende nieuwsmedia volgen... ...en berichten en journaals... En ...ze vragen heel vaak of eigenlijk altijd... ...mensen die überhaupt deze dingen niet kennen... Laat staan datgene waar zij over worden gevraagd. Maar wie, wie heeft het zo ver laten komen? Wij zelf, omdat wij de kennis niet zoeken. We hebben alle mogelijkheden. De jongeren hebben tijd. We hebben alhamdulillah, el al Amen is aanwezig, de veilige situatie is aanwezig. We hebben vrijheden. We hebben literatuur. We, hebben, we kunnen kennis zoeken. Dus dit is ook een reden. En dat is precies wat we net hadden genoemd. Zodat twijfelheden en slechtheden niet kunnen binnenslijpen. Wanneer wij kennis hebben en iemand vraagt ons wat, dan kunnen wij daarop antwoorden. Maar wanneer we dat niet hebben, dan zal dat niet gebeuren. We zullen dan zal er een tijd komen dat er mensen zullen spreken in de naam van de islam. Ze zullen de mensen in dwaling brengen en zij zullen zelf in dwaling zijn. Het is ons, aan ons allen te begrijpen en te realiseren dat het niet zoeken naar kennis enorme grote problemen teweeg brengt. Hoeveel scheidingen hebben plaatsgevonden doordat mensen niet op de hoogte waren hoe een scheiding binnen de islam plaatsvindt. Allah Ta'ala zegt duidelijk. Voorbeeld. Zij dienen hun huizen niet te verlaten. Wanneer jij je vrouw scheidt voor de eerste keer, dan mag zij het huis niet verlaten. Wanneer is dat? De drie maanden of de drie wassingen. Hoeveel mensen hebben kennis hierover? Wat doet de vrouw? Spullen, die, hoe heet het, die tassen, die, die, die koffers, die duren, ik weet niet wat voor merken. Gelijk alles opgerold, netjes, ispek, e haspek, has weg is ze. Terwijl Allah Ta'ala zegt, la min Maar zij kennen de regelgevingen niet. Jong stel dat trouwt. Ze houden van de islam. We houden allemaal van de islam. Maar de liefde voor de islam is niet voldoende. De liefde voor de islam is niet voldoende. Zeg ik roep uit en ik nodig uit naar de weg van Allah met kennis. Basira. En dit zijn maar kleine voorbeelden. En lil-asaf, het zijn er veel meer. Dus zoek kennis. Allah Ta'ala heeft je brein gegeven. Hij heeft jouw mogelijkheden gegeven. Hij heeft jouw verstand gegeven. Je bent gezond, je loopt, je zit, je rent, je wandelt. Je hebt alle mogelijkheden. Wanneer iemand jou vraagt over jouw Heer. Mijn Rabbuk, wie is jouw Heer? Dan weet jij dat... Hij, jouw Heer is die jou heeft geschapen... die jou heeft voorzien... met bewijzen uit de Koran, met bewijzen uit de Hadith. Wat is daar moeilijk aan? Maar we willen niet. We willen, maar niet leren. Dus dat is wat ik... graag kwijt wou... met betrekking tot... kennis. En inshallah ta'ala, mochten we klaar zijn met dit boek gaan we wat dieper hierop in. Dit was slechts een kleine inleiding. Als het gaat om kennis, was dit slechts een kleine inleiding. Maar ik hoop dat Allah subhanahu wa ta'ala het van nut zal laten zijn. Haza al ilmu wa huwa ma'rifatullah. Oké, okay. we moeten kennis hebben. Specifieke kennis die wij net hebben uitgelegd. Over wie? Over Allah. Wat dient een moslim te weten over zijn Heer? Net weer wat we hadden genoemd de grens, minimale grens. We zijn moslims, allemaal, dus wij dienen dit heel makkelijk te kunnen antwoorden. Wat is datgene wat wij verplicht zijn te weten over onze Heer? Hoe wij hem moeten aanbidden. Is dat het alleen? Zijn naam en eigenschappen. Wat nog meer? Zijn rechten. Zijn rechten, zijn huqoog, zijn rechten, dat hoort in de heerschappij. Dus oftewel jij zegt, al de geboden nakomen, al de verboden laten. Maar dat leer je dus wanneer je hem kent, dan weet je wat hij heeft verboden, wat hij heeft geboden, enzovoort. Kennen van zijn? Boodschappen, profeet. Alleen één? De profeet, de boodschappers. Nee, dat zit recht hier niet in. Het kennen van de profeet is een zaak op zich. Dan leren we dat inshallah in de Usul al-Iman, het kennen van de profeten. Dat behoort tot de zuilen van de, het geloof. Maar als we het hebben over het kennen van Allah, de kennis die jij minimaal over hem moet hebben, is datgene wat we net hebben genoemd, maar we, nog, we missen nog. Zijn tekenen? Zijn tekenen. Dat is hoe jij hem hebt leren kennen. Dat is hoe jij hem hebt leren kennen. Hoe jij hem hebt leren kennen, komt ook straks in het stukje... Uh, ...adilla sam'iyya wal aqliya. Yani door de Koran, door de sunnah, maar ook door de, datgene wat je om je heen ziet en het verstand. Dat is wat anders. Zijn daden valt onder de eigenschappen en de schone namen. Hij heeft bepaalde attributen die hij aan zichzelf heeft toegeschreven. Zijn efa'aal, dat behoort allemaal tot de derde. Ik ga het voor jullie makkelijk maken. Onthouden. Jij als moslim, wanneer iemand niet-moslim jou vraagt, jullie aanbidden jullie Heer Allah. Tayyip, wat dienen jullie te weten over jullie Heer? Dan kan je dit zeggen, wij dienen te weten en te geloven dat hij bestaat. De eerste is dat hij bestaat. Hoe kan je iets geloven wat niet bestaat? In <tieden> alladina la'i Degene die niet geloven in de tekenen van Allah, Allah zal hen niet leiden. Oftewel, <tieden> die die niet de Allah, Allah niet leiden. eerste zaak is wat? Dat je gelooft dat hij bestaat. Daar begint het mee. Ik heb dat nog niet, niemand heeft dat genoemd. Dat hij bestaat. Dat is het eerste recht. Dat je gelooft daarin. Hoe je tot daar komt. Dat is een zaak die wij later gaan bespreken. Maar dat is een recht van hem. Dat je gelooft in hem dat hij bestaat. Wat nog meer? Dat je gelooft in zijn heerschappij. Dat je de kennis hebt. Al datgene wat hem toekomt in zijn heerschappij. Dat je kennis hebt derde over zijn aanbieding. Wat zijn de rechten en geboden waar we het net een beetje over hadden. Wat is datgene waar hij het meeste van houdt, Hem aanbidden? Wat is datgene waar hij het meeste hekel aan heeft en verafschuwt? Afgoderij. En hem kennen door zijn namen en eigenschappen. Zijn attributen. Het verwaarlozen van deze zaak. Welke zaak? Het niet kennen van je heer. Heeft ook heel veel slechte gevolgen. Waarom? Omdat degene die hem niet kent zoals hij hem moet kennen, heeft hem niet vereerd. En zal hem niet kunnen vereren op de wijze die hem toekomt. Want jij kent deze zaken dus niet. Allah Ta'ala zegt, Wama qadarullaha haqqa qadri. Wama qadarullaha haqqa qadri. Zij hebben Allah niet geëerd zoals hij geëerd ...moet worden. Dus dat is het grote gevaar... ...wanneer je hem niet kent... ...en deze rechten niet kent... ...en dat je zijn eigenschappen niet kent... ...en dat je hem daar... ...door andere eigenschappen gaat geven... ...of namen aan hem gaat geven... ...die hij niet heeft... Imam Bil Qayyim zegt: Miftah Dawati al-Ilahiyya. Hij zegt voorwaar de sleutel. De sleutel van de da'wa... de boodschap van de profeten, de openbaring. Welke sleutel? Hij zegt: Ma'rifatu Rabbi Ta'ala. De sleutel die elke profeet had toen hij de volken, of toen zij de, to, to, to, to, to de volken uitnodigden. Hij zegt dat het brein een sleutel hierin is. Ma'rifatu Rabbi ta'ala. Het kennen van Allah. De gelukkigheid en iemands gelukkigheid en gelukzaligheid in het wereldse wordt door deze eerste fundament binnen de islam gemeten. Hoe meer kennis jij hebt over jouw Heer. Hoe meer jij gelukkiger zal zijn in het wereldse. Imam Ibn Taymiyyah zegt: Alleed dat toe, wal farhat toe, Als een voorwaarde gelukzaligheid. En het geluk in het wereldse. En het benutten van de tijd. ...en een geschenk in het wereldse. Hij zegt, het bevindt zich in... ...het kennen van Allah... ...zijn monotheïstische beleid volgen... ...en in hem geloven. In hem geloven. Dus dit laat zien... ...het belang van het kennen van hem. En dit is slechts een inleiding... ...het kennen van Allah... ...want straks in het boek zoals jullie kunnen zien... ...gaan we daar uitgebreid over praten. Maar dit is slechts de inleiding. Daarna zegt die ma'rifatun Het kennen van zijn profeet. Oftewel, de dienaar moet zijn profeet kennen. Wie is dat? Profeet Moosa, toch? Wij moeten de profeet Moosa kennen. Toch? Wij dienen onze profeet, sallallahu alaihi de laatste der profeten te kennen. Hij was profeet Mohammed, sallallahu Hier stellen we ook de vraag. Als inleiding, straks gaan we dat natuurlijk later uh, in details. Wat dien jij te weten over jouw profeet? Wat is datgene wat jij moet kennen over de profeet? Iemand komt, hij werkt bij jou, hij is geen moslim. Hij zegt, jij bent een moslim, zegt dus ik ben een moslim. Hij zegt, jullie profeet... Je zegt, welke profeet? Ken je je profeet dan? Heb je zijn rechten nagekomen? Hij zegt, welke profeet? Hij zegt, ja, Mohammed. Hij zegt, ah, Mohammed. Hij zegt, ja. Hij zegt, uh, had hij verschillende namen. Noem er vijf op. Zijn stam. Zijn stamboom. Jij bedoet je? Nasruddin. Hoe? Huh? Nasruddin. Nasruddin. Jij hebt je vader, toch? Ja. Je vader heeft zijn vader. Ja. Zijn je kent er vier of vijf. Misschien. Dat is hetgene wat je ook over de Profeet minimaal moet kennen. Tarif. zijn stamboom, zijn leven, iets van zijn leven, van de sira enzovoort, wat wij later gaan noemen. Maar degene die de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam niet kent, hoe kan hij Allah volgen? Hoe kan hij Allah aanbidden zonder dat hij de Mobelle aan, kent? De profeet is verkondiger van de boodschap. Dus jij mist twee dingen. Jij mist zijn leiding, de leiding van de profeet. Dus jij weet niet wie hij is. Tevens is hij degene die de religie heeft verkondigd. Dus dan zal je ook wat, de kennis over Allah niet hebben... wanneer je de profeet niet kent. En hoe kan het zo zijn dat je iemand volgt terwijl je hem niet kent... Wij zijn de volgers van de profeet Mohammed, maar wij kennen hem niet. Of kennen zij hun profeet niet, of verlogen zij slechts hem? Hoe kan het zijn dat iemand zich moslim noemt, maar de profeet niet kent, zijn naam niet kent, zijn leven niet kent, zijn stamboom niet kent? Is hij echt een waarlijke volger van die persoon? Zeggen we nee. Want als jij een waarlijke volger van jouw profeet was, dan zou je hem ook kennen. Allah Ta'ala zegt: Wa in Wanneer jullie hem volgen, dan zullen jullie geleid worden. Maar wanneer je hem niet kent, hoe zou je de leiding vinden? En daarom zegt ook Allah ta'ala Voorwaar ta De woorden van de gelovigen dienen te zijn Wanneer zij opgeroepen worden tot een besluit Besluit van Allah en de profeet Dat zij ze slechts zeggen We horen en gehoorzamen Allah zegt, amran, en het behoort en het past niet de gelovige man en de gelovige vrouw. Wanneer Allah en de profeet een bevel hebben neergezonden, dat zij uitwijken naar een andere bevel. Dus dit laat zien het belang van het kennen van de profeet, welke wij later gaan Uitleggen. Wat weten jullie over de profeet? Voordat ik verder ga. Wat weten jullie over de profeet? Hoe oud was hij toen hij de, boos, de, de boodschap kreeg? Hoe oud was hij? 40. 44. 44. 40. 40. 40. Nog andere getallen? Hoe oud was de profeet? 40. Jullie zijn het overigens niet 44 dus. 40 dat is een algemeen bekend iets toen de profeet salam overleed, hoe oud was hij? 63 hoe lang duurde zijn profeetschap dus? 23 jaar hoeveel vrouwen had hij? ik hoor 9, ik hoor 11 hoeveel kinderen had hij? dat is het maar wij komen, inshallah, daar naartoe. En je zult merken, dat heel veel van de informatie, welke jij voorheen hebt gekend over jouw profeet, en natuurlijk over Allah, zeer schaars en klein waren. Waarmee jij niet voldoening hebt in jouw leven. En het zal onmogelijk zo zijn. Dus het is, inshallah, de bedoeling met deze lessen, dat wanneer wij klaar zijn, dat je datgene leert en beheert waar jij over kennis moet hebben. Maar zie hoe belangrijk het is en zie de antwoorden die verschillend zijn over de profeet. Dus dat kan niet goed zijn. Ma'rifatu dinihi bil adilla. Het kennen van zijn religie. Dat is ook iets wat verplicht is voor elke moslim. Het kennen van jouw religie is een zaak waar jij als moslim zijnde alert op moet reageren. Het is niet mijn religie. Het is niet jouw religie. Het is de religie van Allah. En -um -ma Het is niet religie Allah. Hebben zij deelgenoten en partners naast Allah. Die hun datgene voorschrijven in de religie wat Allah niet heeft toegestaan. Shara'a alakum min -addieni. Allah is degene die de wetten heeft voorgeschreven. al Degene die een andere religie, religie neemt dan die van Allah die zal tot de Allah zal het niet accepteren en hij zal tot de verliezers behoren. En inshallah ta'ala gaan wij we volgende week verder met uitleg datgene waar we vandaag ook zijn gebleven ma'arifatudinihi wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad Allahu